3 uur. Het NOS-journaal. Nanette Weil. In Sana'a, de hoofdstad van Jemen, gebruiken overgelopen militairen, tanks en andere militaire voertuigen om betogers te beschermen. Zeker één generaal en twee andere hoge militairen zijn overgestapt naar de oppositie. Er staan tanks bij het plein waar de demonstranten samenkomen en ook staan er militaire voertuigen voor het paleis van president Saleh. Er zijn berichten dat in andere delen van het land nog tientallen officieren overgelopen zijn. In Jemen wordt al weken gedemonstreerd tegen de president. Vrijdag schoot het leger bij protesten in Sana'a 52 betogers dood. Gisteravond stuurde president Saleh het hele kabinet weg... en dat deed hij om de betogers tevreden te stellen. De man die de vorige, vorig jaar zomer in de Groningse plaats Wildervank... twee meisjes doodreed, is vrijgesproken. De meisjes, van allebei tien jaar oud, zaten op straat te spelen... vlak na een erg bolle brug... Volgens het OM was de man schuldig aan het ongeluk omdat hij zijn snelheid had moeten aanpassen en omdat hij onderuitgezakt zat. Maar volgens de rechtbank was sprake van een verkeerssituatie die zowel heel uitzonderlijk was als noodlottig. Daardoor waren de meisjes pas erg laten zien. Of de automobilist laag of hoog zat maakte daarvoor niet uit. En ook vindt de rechtbank niet dat de man bij de Wildervangse brug te snel reed. In Amsterdam-West hebben dieven van bijna 30 auto's één wiel weggehaald. Daar kwamen de eigenaren van de auto's vandaag achter. De politie weet niet waarom bij elk voertuig maar één wiel is verwijderd. Het gaat om verschillende automerken en zowel voor- als achterwielen. Nog niet alle slachtoffers hebben volgens de politie in Amsterdam aangifte gedaan. De dieven hebben de wielen vermoedelijk vannacht weggehaald. Ajax-spits Mounir Hamdaoui zit weer bij de A-selectie. Vanochtend had hij samen met zijn zaakwaarnemer... een uitvoerig gesprek met trainer Frank de Boer... en daarna mocht hij weer met de hoofdmacht meetrainen. De boer zette El Hamdaoui ruim twee weken geleden terug naar jong Ajax... nadat hij een woordenwisseling met hem had gehad... in de rust van het bekerduel tegen RKC Waalwijk. Dat was niet de eerste keer dat de twee met elkaar botsten.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 De speler heeft op de site van ADO spijt betuigd over zijn daden. Hij zegt dat hij een geuzennaam en een bevolkingsgroep door elkaar heeft gehaald. De aanklager betaalt voetbal van de KNVB, moet nog besluiten of er een strafzaak volgt. Het weer zonnig kan 15 graden worden, behalve in het noordwesten, want daar is bewolking en wordt het maar 10 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig en droog en iets warmer dan vandaag. ANUB ah, verkeersinformatie. Er staan files op de A10 West naar Zaanstad voor de Koentenel 2 kilometer. Op de A27 van Breda naar Utrecht tussen Oosterhout en Geertruidenberg 4 kilometer. Na een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. En de A50 van Apeldoorn naar Zwolle tussen Apeldoorn en Vaassen 7 kilometer. Na een ongeluk is daar nu technisch onderzoek gaande. De linkerrijstrook is dicht.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 Thijs van den Brink en Elsbert Grütke. Goedemiddag, fijn dat u luistert naar Dit is de Dag... met dit half uur onder meer een reportage over de populariteit van goud. En straks gaat oud-CDA-Tweede Kamerlid Jan Schinkelshoek... in onze dagelijkse opinierubriek een appeltje schillen. Jan, goedemiddag. Goedemiddag. Waarover ga je het zo meteen hebben? Ik wil graag een appeltje schillen met uh, Herbert Schuurman... een gewaardeerd lid van de Eerste Kamer. Hij werkt uh, voor de ChristenUnie. Goed bedoelend... Um, vrees ik, werkt hij mee aan een opheffing van de Eerste Kamer. Hij heeft initiatief genomen voor een parlementaire enquête... naar marktwerking, naar privatisering, naar commercialisering. Eh, maar ik vraag me af of dat geen onderwerp is... dat veel meer in de, eerste, in de Tweede Kamer thuis hoort. En ik ben bang dat dat een opmaat is voor een ontwikkeling... waarbij de, waarbij de Eerste Kamer een veel politiekere rol gaat spelen... De, in concurrentieslag gaat met, met de Tweede... en op die manier zichzelf op den duur overbodig maakt. Goed, dat straks. Maar eerst... Goud. In Nederland waart een nieuw virus rond, goudkoorts. Steeds meer mensen verpatzen hun oude sieraden, munten en broosjes aan handelaren. Maar er wordt ook belegd in goud. Maken de klanten elkaar gek of er is er echt sprake van gouden handel? Ja, dat is het leuke. Kijk, dit is echt van alles wat. Oké, okay, dan pakken we de ketting erbij, zie ik. Het resultaat is alweer goed. Het is 18 graden, blijft keurig netjes staan. Dan gaan we nog even kijken, u heeft ook een munt. Ja, ik heb uh, een doosje met wat gouden voorwerpen die ik uh, ja, lange tijd in de kast had. En ik dacht van ja, ik wil toch wel eens uh, uh, weten wat het waard is en uh, eventueel ook direct verkopen. Goedemiddag. Ja, goedemiddag, Guido van Riet hier van de EO. Ik kom voor meneer De Ruiter. Johan Teruiter, Goudprijs BV. U heeft hier een goudhandel in Klaaswel. Hoeveel mensen komen hier over de vloer? Gemiddeld zo tussen de 25 en de 30 mensen per dag. Het is gewoon nu, nu een heel goed moment. Nu is het gewoon een enorme hoge koers. Dus ja, mensen die krijgen gewoon drie keer zoveel als een jaar of vijf geleden. Drie keer zoveel geld voor je goud als vijf jaar geleden. Klanten komen erop af als vliegen op een pot stroop. Steeds meer mensen trekken hun kettingjes, broosjes en munten uit de la... en brengen het naar de handelaar. Nou, er zit in ieder geval een, een herenring in... en een, een ketting met een medaillon eraan. Dat is uh, buitenlands. Dat, ja, dat heb ik al jaren in de kast. Dat heb ik dat een keer uh, van iemand geërfd. En een, uh, een gouden munt. Dat weet ik ook niet precies wat dat is. Ja, want van wie is dit? Van, uh, van uw ouders of van uw opa en oma? Of zo? Nee, het is van, uh, van uh, zeg maar, uh, uh, ooms en tantes. Ik ga het gewoon eens even bekijken en dan uh, laat ik u gewoon, uh, ja, ik ga het gewoon één voor één uh, voor u beoordelen. We beginnen met deze grote ring. Hij zet de streep op de toetsteen. Dan haal ik de, pak ik de vloeistof erbij. Dat is koningswater, uh, ook al salpeterzuur genoemd. Dat, uh, dat heeft gradaties van 8, karat, 14, karat, uh, 18. Karat. Dat is de sterkte van de vloeistof. In dit geval pakken we het potje met 18. Karat. Die vloeistof die haal ik eroverheen. En blijft de streep staan, dan is die van goud. Trekt die weg, is die niet van goud. Of een lage gehalte. Zie je? Uw ring is uh, keurig van goud, 18 graden, Blijft helemaal strak staan, de stoetsteen. Dat, dat is een meevaller, of niet? Ja, dat is zeker. Ja. Dat, uh, dat het echt is, is zeker een meevaller ook. Ik had ook wel het vermoeden dat het echt is, voor dat niveau, niet van, maar... Ja, je weet het toch nooit zeker natuurlijk. Ja, ik kom dus totaal zoals we net gewogen hebben op, uh, op, een, uh, op een 59 gram. Dat het zeg maar oplevert 1327,50 euro. Uh, de gouden munt is dus 300 euro waard. Ja, is natuurlijk een heel ander verhaal dan goud, zoals ik al zei. Nou, dat is gewoon een meevaller dat u het juiste jaar heeft. Dus die op 1627,50 euro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dat is 1000 euro. Ja, wat vindt u ervan, meneer? Ja, ik, heb, uh, ik wist natuurlijk dat, dat het goud gestegen was. Dat had ik wel, wel op, op 10, goudprijs gezien. 1650, alsjeblieft. Wat zegt u nu? Dank u wel, Ome Jan. Voor de erfenis. Ja, precies, ja, ja, ja. Ja, het waren aardige en en dus Ja, die kan. Er <middels> zijn de afgelopen jaren flink wat goudhandelaren bijgekomen. De firma de Ruiter alleen al breidt uit van één naar zes kantoren. Ik heb zelfs gehoord dat mensen met uh, gouden tanden hier binnen komen zetten. Dat hoort er gewoon bij. Mensen, mensen schamen zich er vaak zelf wel voor. Want dan, uh, soms vraag ik er zelfs na van: uh, als je niet iets van gouden, tanden of kiezen hebt, dan ja, kunnen u hier ook gewoon in wisselen. ze, oh ja, die had ik maar niet meegenomen. Nou, dan komen ze vaak nog een keer later langs. Met die gouden tanden gaan we kiezen. Klanten komen niet alleen hun oude goud bij de handelaar inleveren. Een groeiende groep belegt in goud. Bij de firma De Ruiter stapt een man binnen die dat ook wel wil. Nou, mijn, mijn boerenverstand zegt. De hele wereld is op de pof gaan leven. Amerika met een staatsschuld van 650.000 dollar per inwoner. Ja, hoe is dat ooit af te lossen? Ja, goed. Mijn, mijn gevoel zegt gewoon. Viel, uh... Als, als, dat, als dat echt misgaat, dan, uh, dan duik je iedereen in het goud en, uh, en als je dan ziet dat, er, dat het vijf jaar geleden waard was en nu waard is, dan zeg ik op mijn beurtje, ja, uh, nooit al jij eieren al onder een kip natuurlijk, maar uh, wel een gedeelte. Heb je, uh, je hebt een ton over, koop je dan aandelen, zet je het op de bank of zeg u joh, met mijn kennis zou ik het toch wel aandurven om, uh, om voor een ton goud te kopen. Kijk, een, een goudprijs van op dit moment uh, bijna 33.000 euro een kilo. Ja, zijn er dus toch heel veel mensen die nog blijven instappen. En die zeggen van nou, ik wil deze trein niet missen, want, uh, want die gaan wel naar 60. En ja, kijk, wij kunnen daar natuurlijk, uh, wij kunnen dat niet voorzien. Wij zien wel een sterke toename van vraag naar goud. Ik zie goud in jou. Een hoge goudprijs, harde pegels voor je sieraden. Het lijkt wel alsof de bomen tot in de hemel groeien. Maar daar denkt een analist anders over. Uh, Matthijs Bouwman, redacteur Z24. Ik merk slechts op dat goud nu heel erg duur is, wat een reden is om niet te kopen. Ik merk ook op dat goud geen vergoeding kent in termen van rente of dividend. Dus dat is ook een reden om het niet te kopen. En ik merk op dat de kredietcrisis, dat daar toch het ergste van wel achter de rug is. En dat van die inflatie die dan mogelijk zou komen, dat daar nog niet zo heel erg veel van te zien is. Dus de argumenten om in goud te beleggen, de rationele argumenten, die zie ik, nou, zijn op dit moment veel zwakker dan een paar jaar geleden. Maar goed, ik had een paar jaar geleden ook niemand geadviseerd... om in goud te beleggen. En iedereen die zijn advies in de wind had geslagen... die heeft wel mooi geprofiteerd. Maar dat kan ook toeval zijn. Er is dus iets vreemds aan de hand. Twee jaar geleden was de economische situatie op het oog... veel dramatischer dan nu. Maar toch kiezen de mensen meer dan toen voor goud. In plaats van aandelen, onroerend goed of de bank. We vragen aan de belegger en de goudhandelaar hoe zij dat zien. Ver geleden vielen er banken om en uh, was het heel onzeker. Nu lijkt de economie toch wat aan te trekken. Ja, ja, ja. Of gelooft u dat eigenlijk niet? Nou, al die schulden zijn nog lang niet, op, uh, zijn nog lang niet afgelost. Die, die ouderwetse mentaliteit van vroeger: uh, als je vroeger een, een brommer wou kopen en ik had de centen niet. en ik kwam op, uh, op, met geleend geld, Ik kon, kon, kon ik een schop onder mijn kont krijgen van mijn vader. <laughs> tegenwoordig kopen ze nog een rolletje snoep voor, uh, op aflossing. Ja, dat, dat gaat een keertje mis, joh. Neem alleen de inflatiecijfers. Als die zouden kloppen zoals ze voorgespiegeld worden. Nou ja, dan zouden we het allemaal een stuk ruimer hebben hoor. Maar nee, het is maar een paar procent per jaar. Als je er maar in gelooft. Maar de mensen geloven er niet meer in. En dan zijn het mensen die voor goud gekozen hebben. Het nageslacht zal dan uh, zoals uh, misschien 200 jaar later daar nog het effect van ervaren. dat hun ouders goud gekocht hadden. Ja, dat zegt u natuurlijk omdat u handelaar bent ook, of niet? Ja, nou zo, zo, zo, had u het, uh, zo had ik het verhaal niet, uh, niet, niet aan, u, aan u ingestoken net. Maar uh, ja, als handelaar zeg ik koop goud. Want ik zou natuurlijk niet commercieel zijn als ik dat niet zou zeggen. Alleen, uh, zoals ik u net uitleg, wij zijn ook verantwoordelijk voor hetgeen wat wij de mensen vertellen en zeggen. Dus je krijgt bij ons een volledig beeld. Analyst Matthijs Bouwman van zakenwebsite Z24 is niet overtuigd. En als je dan die goudprijs weer halveert, dat kan namelijk ook gewoon gebeuren. Dan ben je de helft van je geld kwijt. Dus het is niet risicoloos. Je Ze je hebben het gevoel dat goud houdt zijn waarde. Altijd. Nou, dat is helemaal niet zo. Goud is net zo'n een, een speculatieve belegging als heel veel andere uh, uh, uh, producten of financiële producten. Er is een Amerikaanse belegger die, heeft wel eens, die ook niet houdt van goudbeleggingen. Die heeft wel eens gezegd van wat slaat het eigenlijk op? We graven een gat in Afrika... Er komt goud uit, smelten we om in een klontje, leggen we in Amerika, graven we daar een gat, leggen we het goud weer in, doen de kluisdeur dicht en dan voelen we ons rijk. Nou, wat is er nou eigenlijk? De wereld is niet veranderd door die handeling. En uiteindelijk creëer je natuurlijk niet waarde door financiële bezittingen te hebben, maar door veel land te hebben waarop je graan kunt verbouwen. Of een hele snelle auto, of juist een hele schone auto, of een hele mooie vrouw, weet ik veel. Dat zijn de dingen waar je het toch voor doet. Niet, niet een stuk goud wat je niet eens mag zien omdat het in een kluis verstopt ligt bouwman zit niet aan tafel bij de goudhandelaar... die zijn potentiële klant dik tevreden de deur ziet uitgaan. De man overweegt sterk om zijn geld in goud te gaan beleggen. In bedankt voor alle informatie. Heel graag gedaan. Een stukje en, uh, worden. Ja, ik neem wel overwogen keuzes. Mm. Uh, ik zeg altijd... Uh... Neem ze nooit alleen als het... Uh, als het uh, neem ze, neem overwogen. ze samen met je vrouw. Ja, want uh, ja, ik zeg altijd, uh, op ze de laatste willen zijn, die willen ze storen ja. in een goed huwelijk. Ja, ja. Dus uh, neem ze overwogen en, uh, en dan uh, ja, zijn we heel graag verdienst. Besten. Ja, proberen. Ja. Uh, Besten. Ja. Tot. Ja. Dag. Ja. Een reportage van Guido van Riet over goud.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 To see met Down on Me. Wie schilt er vandaag ons appeltje? En dat is Jan Schinkelshoek, oud-CDA-kamerlid in de Tweede Kamer. En we gaan het hebben, Jan Schinkelshoek, over de Eerste Kamer. Jij wilt een appeltje schillen met Egbert Schuurman. Ja, de Eerste Kamer staat op het punt om zich te storten... in een riskant politiek avontuur. Een parlementaire enquête naar de gevolgen... naar de effecten van privatisering, marktwerking. En daar is op zich veel voor te zeggen... Ik ben daar ook, ook helemaal niet tegen, maar het, het, heeft er de schijn van, uh, het heeft er inderdaad de schijn van dat die, die privatisering en die commercialisering te ver is doorgeschoten. Wat voor dingen en, moeten we aan denken dan? Dan moet je aan het aan aan aan aan aan spoor, aan de posterijen, uh, misschien ook wel aan de gezondheidszorg denken. Dus je eens goed kijkt, wat zijn de maatschappelijke gevolgen daarvan? Is dat nou allemaal wijs geweest? Waartoe regering en parlement, Eerste en Tweede Kamer samen de afgelopen jaren toe besloten hebben... Dus Prima, omdat dat de, dat de volksvertegenwoordiging eh, achteraf daar eens kritisch naar kijkt. Maar waarom moet de Eerste Kamer dat nou doen? ligt gaat nou niet veel meer op de, op de weg van de, van de Tweede Kamer. Dat is toch de rechtstreekse tak van de volksvertegenwoordiging. Eh, namelijk bij die Kamer waar, zoals we dat netjes in Den Haag noemen... het politieke primaat ligt. Ja. Nou, dan heb ik drie vragen aan Egbert Schuurman. De man die daartoe het initiatief genomen heeft. Mm -hmm. eh, in de Eerste Kamer. Heel kort, even die vragen. En dan... Eén, is het onderwerp Nou, niet te groot en te breed... Voor de deeltijd politici als die, die in de Eerste Kamer zitten, uh -huh. vertelt de Eerste Kamer zich er niet aan en levert dat straks geen halfbakken resultaat op. Nou, de tweede vraag is: gaat de Eerste Kamer geen tweede kamertje spelen? Ga je zichzelf niet, niet overbodig maken. Uh, Doe te zijn. Herhalen wat in feite in de, in, de, in de Tweede Kamer zou moeten gebeuren. En de derde is misschien een hele belangrijke. Is het misschien een voorbode van wat komen gaat? Namelijk een veel politiekere rol van de Eerste Kamer. Zeker na de verkiezingen straks. Die misschien wel geen meerderheid opleveren. Voor de coalitie die dit kabinet steunt. En waar de Eerste Kamer dus zichzelf als het ware uit de schaduw treedt. Uit de schaduw van het Binnenhof. En daar veel meer... Uh, ...in concurrentieslag met kabinet en kamermeerderheid... ...aan de overzijde in de Tweede Kamer... ...in een concurrentieslag ja. gaat... ...en volgens mij word je van dat soort heiloze competentiegeschillen... ...geschillen wie is de baas in dit land, word je niet beter. Oké, okay, nou dat zijn drie uh, heldere vragen. We gaan ze voorleggen aan Egbert Schuurman. Goedemiddag meneer Schuurman. Goedemiddag. U bent senator voor de ChristenUnie in de Eerste Kamer... ...en u, u bent degene die het initiatief heeft genomen naar, uh, voor die enquête naar... Ja. Uh, marktwerking op allerlei vlak. Um, ja. De eerste vraag van meneer Schinkelkoek is, vertelt u zich daar niet aan? Is het niet te groot en te breed voor u als deeltijdpolitici in de nou, Eerste dan Kamer? Nou, zou ik eerst al willen antwoorden dat in de grondwet, artikel 70, de Eerste Kamer dat recht heeft op een parlementair onderzoek, of een parlementaire enquête, en dat zelfs in de uitwerking van de wet op de parlementaire enquête, de Eerste Kamer en de Tweede Kamer uh, op hetzelfde niveau worden gesteld. Maar het is geen toeval, meneer Schuurman, dat de Eerste Kamer sinds uh, 1850 nog nooit van het recht gebruik heeft gemaakt. Ook om een reden dat men gezegd heeft: het politieke primaat, het voortouw, behoort eigenlijk te liggen bij, bij de ja. Tweede Kamer, die uit voltijdspolitici bestaat. Ja, nou, die vol, dat dat is niet het probleem, want uh, daar neemt de Kamer, dat is al, uh, is al overwogen, daar neemt de Kamer wel maatregelen voor. Maar. Uh, als ik de heer Schenkelshoek helemaal volg, dan zou ik zeggen van ja, maar waarom hebben we dan nooit bij grondwetswijzigingen en bij de wet op de parlementaire enquête in 2008 eh, die taak aan de Eerste Kamer niet ontnomen? Waarom hebben we die symboolwetgeving dan laten staan? Nou, ik, ik, ik, ik zou er ook niet... Ik, ik ben ook niet ervoor om dat recht aan de Eerste Kamer te ontnemen. Dat is me veel te drastisch. Je kan me best hele uitzonderlijke situaties voorstellen... waarin de nood zo hoog is en de, tweede, en de Tweede Kamer zo weigerachtig... dat dan de Eerste Kamer dat doet. Dat hoort bij een instituut die op afstand staat... en een beetje controleert of het aan de overkant van het Binnenhof... aan de kant van de Tweede Kamer wel goed gaat. Oh. Maar wat ja. het nu doet, is volgens mij zonder dat het de vraag echt goed is uitgesproken... in de Tweede Kamer begint de Eerste Kamer al, laten we zeggen... Euh, nou, onaardig gezegd, hoog hoog van de toren te blazen. Ja, minister wel nee. dat is eigenlijk punt 2 van minister Hoe U zegt u speelt tweede kamertje als nee, eerste kamer. Nee, dat is helemaal niet waar. De tweede kamerfracties hebben van de fracties die het initiatief namen... op geen enkele manier er blij van geven dat men er bezwaar tegen heeft. Tweede plaats uh, moet ik zeggen dat uh, we onderscheiden tussen wetgevingsenquêtes... en politieke enquêtes. En de heer Schenkelshoek heeft volstrekt gelijk als het gaat om politieke enquêtes... Maar dit is een wetgevingsenquête. Wij hebben in de, eerste keer, in de Eerste Kamer keer op keer wetgeving gehad... met betrekking tot, uh, tot privatisering, de marktwerking... Uh, mm -hmm. met betrekking tot, ja. uh, tot publieke aangelegenheden. En daar was in de Eerste Kamer altijd twijfel. Zitten we wel op de goede weg? Wat zullen de gevolgen zijn voor de burger en voor de samenleving. Is het eigenlijk wel, wel rechtmatig? En nu, maar het Zorgen we voor voldoende publieke rechtsbescherming? Ja. Is de burger het meegediend? Nou, dan is het een keer tijd dat de Eerste Kamer terugkijkt... en zegt nu er een heel belangrijke sector voor privatisering in aanmerking lijkt te komen... dat is de ja. gezondheidszorg, ja. om op afstand... Ja. nogmaals, het is geen politieke enquête, maar het is een wetgevings-enquête... om dat als Eerste Kamer eens te bekijken en te beoordelen naar de criteria... Voor een verantwoorde wetgeving. De kwaliteit het... van wetgeving staat bij ons voorop. Oké, okay, meneer Schinkelzoek, het is, het, is, het... het is geen politieke enquête. Dus. Het is terecht dat de Tweede Kamer. Het is de, het het zeer te prijzen in de Eerste Kamer dat ze. Uh, in, in de spiegel wil zien, waar de wijze beslissing heeft genomen. Dat zou misschien meer moeten gebeuren, dus niets dan lof daarvoor. Maar nogmaals, u hebt daarvoor de Tweede Kamer nodig. Juist bij een wetgevings- het is geen politiek- enquête... een wetgevings- ligt het primaat opnieuw bij de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft niet eens de bevoegdheid om die wetten te wijzigen. Je moet dus bij de Tweede Kamer beginnen. U kunt zelfs geen initiatiefvoorstellen indienen. Met andere woorden, het is een goed bedoeld voorstel... Ik ik zou het helemaal met u eens zijn. Mensen het maar aan de andere kant van het Binnenhof begon. Daar heeft men de macht om een wetgevers enquête... Als het leidt tot de conclusie dat wetten moeten worden aangepast, ook tot een goed eind te brengen. Ja, maar meneer Schinkelshoek, even een even vraag tussendoor van mij aan meneer Schinkelhoek. Het is toch aan de Eerste Kamer om ook wetten te toetsen, dus ook om zo'n wetgevingsenquête dan uit te voeren? Nee, het, het mag ook allemaal wel. De vraag is alleen of het verstandig is of het past. En twee, als het leidt tot de conclusie die en die wet, zegt de wet op de posterijen of de wet op de gezondheidszorg, moet worden veranderd, dan kan de Eerste Kamer dat helemaal niet, want die heeft daarvoor de bevoegdheid niet. Oké, okay, meneer Schuurman, dus dan schiet oh, nee, u maar dat. is een fundamenteel van de heer Schenkelshoek. Het is ook niet de bedoeling dat de uitkomst van de parlementaire enquête... in de Eerste Kamer gericht is aan de Tweede Kamer. Nee, nee, wij, nee. Wij, wij doen nooit zaken met de Tweede nee. Kamer. Wij doen zaken met het kabinet, met de regering. En de regering is dus initiatief nemen, normaal gesproken, voor wetgeving. En als daar dus een rapport uit zou komen... met bepaalde criteria voor toekomstige wetgeving... waar de Eerste Kamer zelf... Wetten die in de Tweede Kamer worden aangenomen, maar door de regering zijn ingediend. Als de Eerste Kamer alvast zegt, maar die criteria vinden wij van belang, wordt dat in de Eerste plaats gezegd tegen het kabinet. En het kabinet zal met nieuwe wetgeving die behandeld wordt in de Eerste plaats in de Tweede Kamer. en dan bij ons, daar toch ongetwijfeld nou, rekening mee houden. Maar waar het om gaat, de dus u weet dat, is dat de Eerste Kamer niet de mogelijkheid he heeft. Om, mocht het kabinet gesteund door de Kamermeerderheid in de tweede, de tweede Kamermeerderheid, uh, uh, weigert om uw aanbevelingen uit te voeren... dat u dan onmachtig bent om die te effectueren. Met andere woorden, u schept verwachtingen... Of u de Eerste Kamer dreigt verwachtingen te gaan scheppen die ook nog wel eens een keer zijn tegendeel zouden kunnen verkeren. Nou, het is een goed initiatief, het moet gebeuren, ja. maar ik ben bang dat er verwachtingen worden gecreëerd okay. die niet goed aflopen. Okay, ja maar meneer Schenkels, ook als u zegt dat het moet gebeuren, dan moet u dat eens, uh, als oud Tweede Kamer het zichzelf aantrekken. Want wij zaten er ook niet op te wachten, maar je merkt in de maatschappij dat daar behoefte aan is. En dat wordt nooit eens bekeken. De politici hebben een ontwijkend gedrag, ook in de Tweede Kamer. Even daar, Even naar het derde punt nog van meneer Schinkelshoek wil ik ook graag nog even behandelen. Want die zei ook, dit, is dit een voorbode van wat komen gaat? Dat we nog meer een gepolitiseerde Eerste Kamer gaan krijgen, meneer Schuurman. Is dat nou, zo wat dat u is, uh, ik, ik, ik vind altijd dat de Eerste Kamer de stelling hoog moet houden van uh, wijze terughoudendheid. Dat is met dit voorstel betracht en dat moet de Eerste Kamer ook in de toekomst doen. Als daar na de verkiezing van 23 mei blijkt dat, er een, uh, oppositie, uh, dat de oppositie groter is dan de regeringscoalitie... Dan zou ik zeggen, ja, dat is dan een, een, een situatie die niet te maken heeft met deze parlementaire enquête. Oké, okay, mijn wijze terughoudendheid, en ik zag u helemaal opveren, minister. Ja, dat vind ik een heel belangrijke, belangrijke uitspraak. Waar ik inderdaad bang voor was, is dat de Eerste Kamer... wat ik ook net zei, uit de schaduw van het Binnenhof komt... en zich inderdaad gaat bemoeien met de politiek van alle dag. Dat is niet goed voor de positie van, van, van, de, van, van de Eerste Kamer. Eh, daarmee zichzelf, dreigt zichzelf overbodig te maken. Daarom is jarenlang eh, inderdaad die wijze terughoudendheid in acht genomen. En ik ben blij te horen dat dit dus geen opmaat is voor, eh, voor, voor een meer... De actieve activistische opstelling... want dat zou leiden tot, naar mijn gevoel... overbodigheid van, van, van de Eerste Kamer. En als maar één instituut heel erg lief is... dan is het juist wel de Eerste Kamer, zoals oh, nee, weet. Nee, ik, ben het, ik ben het met de heer Schenkels ook eens... dat die activistische opstelling van de Eerste Kamer moeten we vrezen. Maar dit voorstel zal een onderzoek in behelzen op afstand van de actuele politieke situatie... en zal waarschijnlijk met betrekking tot wetgeving die eraan komt... als het gaat om gezondheidszorg, privatisering van gezondheidszorg... eerder rust dan onrust bevorderen. Okay. Goed, nou helder. Dan zijn beide heren weer gerustgesteld. Hartelijk dank, Egbert Schuurman van de ChristenUnie in de Eerste Kamer... en Jan Schinkelshoek. Het einde van Dit is de Dag is nabij, althans voor vandaag. Ik wijs u nog even op onze website, Dit is de ditisdedag.nu. Daar kunt u van alles teruglezen en terugluisteren ook straks. Na ons, Villa VPRO, met G. G. Goedemiddag. Ja, en met Tesselblok. Ja, de klimopzaak, die zou vandaag voor de Haarlemse rechter... verder behandeld worden. Je weet wel die zaken. Het is niet een verhaal over de killa klimop... maar het gaat om de grootste vastgoedfraude oh. in Nederland ooit. Maar de rechters worden ook in deze zaak gevraagd. Wat is er aan de hand? Een RTV Oost komt met deel 2 van een documentaire serie... over de vuurwerkramp... Enschede, nieuwe onthullingen. Maar dat alles na het nieuws met Nanette Wel. Radio 1, het NOS Journaal. De volledig aflossingsvrije hypotheek verdwijnt. In de toekomst moeten huizenkopers minimaal de helft van de waarde van hun woning aflossen. Ook kan er minder worden geleend tot 110 van de waarde van de woning. En die 10 is bedoeld om de kostenkoper op te vangen. Minister De Jager van Financiën wil de nieuwe regels per 1 augustus invoeren voor nieuwe hypotheken. Vier journalisten van de New York Times die in Libië gevangen zaten zijn vrijgelaten. De vier werden vorige week opgepakt bij gevechten in het oosten van Libië. De zoon van Gaddafi had al aangekondigd dat ze zouden worden vrijgelaten. In Sana'a, de hoofdstad van Jemen, gebruiken overgelopen militairen, tanks en andere militaire voertuigen om betogers te beschermen. Zeker één generaal en twee andere hoge militairen zijn er overgestapt naar de oppositie. En in andere delen van het land zouden nog tientallen officieren zijn overgelopen. In Jemen wordt al weken gedemonstreerd tegen de president. En de man die vorig jaar in de Groningse plaats Wildervank twee meisjes doodreed, is vrijgesproken. De tienjarige meisjes zaten op straat te spelen, vlak na een erg bolle brug. De rechtbank oordeelde dat de meisjes door de uitzonderlijke situatie te laten zien waren. En dat de 22-jarige verdachte niet te hard heeft gereden. Dat waren de hoofdpunten van het nieuws. ANUB Verkeersinformatie. Er is veel vertraging op de A27 van Breda naar Utrecht. Tussen Oosterhout-Zuid en Geertruidenberg staat 7 kilometer file. Door een weggezakte kraanwagen is bij Geertruidenberg de de rechterrijstrook dicht. Het bergen daarvan gaat lang duren. Bovendien is er midden in de file een ongeluk gebeurd met een aantal vrachtwagens. Voorlopig is het beter de A27 te mijden en om te rijden via de westkant van Breda over de A16 en de A15. Op de A27 van Utrecht naar Breda staat voorknopend Lunette 3 kilometer door een wagen met pech. En op de A50 van Apeldoorn naar Zwolle tussen Apeldoorn en Vaase, 6 kilometer. Na een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Tesselblok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO op deze stralende eerste lentedag. Na vier uur... Vond je het koud? Ja. Maar hij straalt wel. Ja. Een stralende dag kan ook koud zijn. Dat is waar. Ger, wij gaan na vier uur in ons panel Schuld en Boete praten... met een aantal terzakenkundigen over bijvoorbeeld het plan van Rotterdamse politici... om burgers zelf mee te laten beslissen over de hoogte van boetes voor irritante vergrijpen. Ja. Vinden ze daarvan. En we gaan praten over welke listen, minister Gert Leers van immigratiezaken... wel niet allemaal moet gaan voorzien. om niet telkens weer... door de Europese rechter hardhandig teruggevloten te worden. En we praten, u hoorde het net al, over de grote vastgoedfraudezaak... de grootste ooit in Nederland, de zogenaamde Klimopzaak over hoe topzakenmensen zich jarenlang enorm verrijkten... onder de ogen van toezichthouders en hoe nu verder. Meld u zich vooral met opmerkingen en vragen en briljante ideeën... op onze site www.vila.vpro.nl. Dit is Radio 1 Villa VPRO. De regionale omroep RTV Oost die komt met een tweede documentaire... over de vuurwerkramp in Enschede, u weet het nog wel. Vuurwerkramponderzoek, doofpot dossier heet die omineus. En de omroep die belooft om met nieuwe feiten naar buiten te komen. Programmamaker Rob Vorkink, die deed onderzoek naar die ramp. En vorig jaar al kwam hij met belangrijke informatie. Want op de dag van de ramp zou er wel degelijk gewerkt zijn in de fabriek. En dat kan weer duiden op een bedrijfsongeval... in plaats van een brandstichting. Maar dat er gewerkt werd in die fabriek... dat werd altijd ontkend door de directeuren van Fireworks. Ja, en nu komt hij dus met nieuwe onthullingen. Tenminste, als dat allemaal doorgaat. Want de politietenten vreest voor de reputatie van drie van hun rechercheurs. ...en wil daarom deze documentaire tegenhouden met een kort geding. Wij hebben programmamaker op Vorkink aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag. Hebben die rechercheurs van het korps Twente enige reden om te vrezen voor een, reputa een reputatie... ...naar aanleiding van uw documentaire? Uh, ik, ja, ik, ik ben er verbaasd over. Uh, ik denk van... niet. Maar goed, uh, uh, natuurlijk uh, komt in uh, de nieuwe documentaire uh, wel wordt het onderzoek uh, uh, ja, sterk onder de loep genomen. En uh, ja, uh, worden er nogal wat opvallende conclusies getrokken als het gaat om uh, ja, wat, is, uh, wat is wel, wat is niet onderzocht. En uh, uh, is belastend uh, be bewijsmateriaal tegen de vermeende brandstichter opgeblazen en ontlastend bewijsmateriaal weggelaten. Mm -hmm. Ja, En dan kan ik me voorstellen dat deze mensen zich... Uh, Aangesproken voelen. Ja, want ze komen zelf niet. Uh, ze worden niet bij naam genoemd, hè? De documentaire hebben we begrepen. Klopt. Maar iedereen weet natuurlijk in Enschede en omstreken. Wie dat, wie, die, wie dat onderzoek gedraaid heeft. Ja, maar ik denk op zich dat het nog wel meer. Valt, dat al deze mensen dat weten. Ik denk dat het meer binnen het, het politiekorps zelf natuurlijk bekend is. wie dat zijn geweest. Ja. Maar eh, veel hangt natuurlijk af van de aard van de onthullingen waar jullie ja. mee, mee komen. Hè? Vertel ja. eens, het ligt als een tipje van de sluier op. Nou ja, de, de onthullingen die wij brengen die sluiten naadloos aan op de nieuwe informatie die wij vorig jaar hebben gebracht. Waarin een familielid van een van de directeuren zegt dat zij wetenschap draagt over een afspraak om die zaterdag eh, naar het bedrijfsterrein te gaan om daar nog werkzaamheden te verrichten. Mm -hmm. ah. Aha. Ja, daar kwamen jullie vorig jaar mee. Nu heb je een een, een, in aansluiting daarop wat nieuws. Ja, precies. De bevestiging. ...van dat er inderdaad die zaterdag mensen op de trein zijn geweest. Mm -hmm. en, hoe, en hoe bewijzen jullie dat? Uh, dat bewijzen wij aan de hand van uh, onder meer nieuwe verklaringen... ...die er, wij hebben opgehaald uh, in, uh, in Enschede en Glanenbrug... En dat bewij uh, bewijzen wij uh, aan de hand van enkele uh, nieuwe technische uh, bewijs... Wat, uh, wat wij hebben gevonden. En waar bestaat dat uit, dat technische bewijs? Nou, dat bestaat er bijvoorbeeld uit uh, dat er uh, materiaal van het terrein is verdwenen... wat je bijvoorbeeld gebruikt uh, als, er, uh, als er een brandje moet worden geblust. Een brandblusser? Ja. Hmm. Maar die... die uh, wacht even, dat moet je even uitleggen. Ja? Uh, die brandblusser die was niet meer aanwezig op, op het, na de brand, bleek... Maar er was na de brand namelijk bijvoorbeeld een hele woonwijk niet meer afwezig. Dus nee, er was het, nogal wat weg. Ja, nee, dat klopt. maar we hebben uh, fotomateriaal uh, van vlak voor de ramp vergeleken... met direct na, uh, nog voor de explosies. Mm -hmm. Dus uh, tijdens het uh, uh, blussen van de eerste brand. En daar is het al weg. Ja, wat ik nou vreemd vindt, ja, maar dat vinden ja. jullie misschien ook vreemd... is jullie zeggen, we gaan het on onder meer onderbouwen... dat daar wel degelijk gewerkt is met andere verklaringen. Ja. Dat al die, dat die mensen met die, die die verklaringen weer konden geven... dat die niet veel, veel eerder naar buiten gekomen zijn. Ja, nou, er, zijn, dat kan ik u vertellen. er zit één, iemand bij die uh, uh, tijdens het hoge beroep... Uh, van uh, de zaak in 2003 zichzelf gemeld heeft bij de politie. En die zegt, ja, toen ik kwam met deze verklaring... werd ik uiterst vijandig behandeld, want uh, het hoge beroep liep al. Ze konden deze informatie niet gebruiken... en ik ben gewoon onverricht de zaken weer naar huis gestuurd. Ja. Mm. U heeft ook beschikking over allerlei documenten... van, van interne zaken van de politie Twente. Ja. Heeft u, dat heeft u ook verwerkt in deze documentaire? Jazeker. Oh ja, en... want, want, want er is namelijk. Uh, dat moet ik u uitleggen. Ja. Na de strafzaak. Toen, uh, toen de verdachte is vrijgesproken van brandstichting. is er een, uh, een intern onderzoek gestart. door collega's van de politie in Midden-Gelderland. Mm -hmm. Of er inderdaad uh, uh, ja, strafbare feiten zijn gepleegd. en of de rechterlijke macht is misleid. Nou, die, die onderzoekers die hebben drie uh, rapportages gemaakt. Uh, vanaf uh, augustus 2003 tot aan. November 2003. Die zijn in handen gekomen van toenmalig burgemeester Mans, die nu in Moerdijk zit. Ja. En de toenmalige Twente korpschef Deelman en daarin stonden dusdanig uh, ja, uh, schokkende elementen uh, die de onderzoekers hadden ontdekt, dat ze naar Donner zijn gegaan, toenmalig justitieminister, met de vraag dit moet absoluut een Rijksrecesieonderzoek op worden opgezet. Dat is vervolgens ook gebeurd. Die onderzoekers van Gelderland, die zijn naar de kant geschoven, zo voelen zij het ook. Dat, daarover beschik ik ook over uh, correspondentie waarin zij dat zeggen. En de Rijksrecesie die zegt uh, vervolgens, die komt met conclusies die haak staan op die conclusies uit het interne onderzoek. Daar vroeg de Tweede Kamer is ook al af, hoe kan dat? Toen is daar nog een adviseur opgezet die alleen naar het rijkscensie heeft gekeken en vervolgens de Tweede Kamer heeft gerapporteerd van ja, er was inderdaad niks aan de hand. Hmm. Even nog, nu uh, hoe heet het, jullie gaan dat zo gauw mogelijk uitzenden. Ja. Nu doet de politie pogingen om het tegen te houden. Uh, komt er een kort geding? Nou ja, uh, dat is een goede vraag. Uh, wij hebben vandaag, uh, vrijdag, donderdag en vrijdag is de aankondiging gekomen. En wij hebben uh, tot op de dag van vandaag nog iets gehoord. Hm. Maar wellicht komt er uh, inderdaad naar aanleiding van dat wij vrijdag hierover zelf bericht hebben... dat ze met een kort geding dreigen, uh, krijgen we een brief op de mat uh, bij onze uh, advocaat... dat het inderdaad wordt doorgezet. Hm. Dat, is, dat is dus de vraag. Ja. En wanneer is die uitzending? Want uitzending, gaan ja, we kijken. Ik, uh, Nou ja, dat is ook zo grappig. Ze, ze vrezen dus voor een uitzending waarvan exa de exacte uitzenddatum nog helemaal niet bekend is. En uh, nou, wij willen zelf zo uh, binnen 14 dagen hiermee komen. Ik zou hm. er vanavond mee komen. Des te langer hebben ze anders tijd om het tegen te houden. Ja, maar ze mogen het wel tegenhouden. Maar, maar ze kunnen in, in mijn optiek het niet tegenhouden omdat ze niet weten waar het over gaat. Nou, we gaan in ieder geval kijken. Ja. Oké, okay, bedankt. Ja, Oké, okay, hoor. Tijd nu voor een nieuw verhaal uit onze reeks... ...ware radiosprookjes in één minuut. Pst, één minuut. Ik denk dat het zo'n beetje geweest is in 1974. Dat het toen misging. Ik voelde me niet lekker. Ik was die dag tevoren bij de arts geweest voor controle. Ik dacht dat hij toen ook niet het hartje hoorde. En ik ben toch naar huis gestuurd... En de andere dag uh, ja, had ik vreselijke buikpijn en ik ging naar het toilet toe. En ik verloor mijn babytje. En mijn man was thuis, want die zat in de ziektewet. En die heeft meteen de arts gebeld en die was er ook meteen. En die heeft het navelstrengetje afgeknipt en uh, ja, mij meteen naar binnen toegestuurd. En toen hebben mijn man uh, en de dokter uh, naar het babytje gekeken. En toen bleek het een open ruggetje te zijn... Het is toen door de wc heen gespoeld. Daarna uh, heb ik er nog één gekregen. En uh, <laughs> dat was jij. Hoorde de moeder van René van S in één minuut gemaakt door... inderdaad, René van S. Surf voor meer ware verhalen van één minuut naar vpro.nl slash minuut. It's and the Tantrums met het nummer Money Grabber. En dat is van hun nieuwe album, Picking Up the Pieces. En dat hele album is te beluisteren op deluisterpaal.nl. Zou dat op hun leven slaan, Picking Up the Pieces? Ja. Dat zou kunnen, ja. Ik hoop het niet voor ze, maar ja. alle kans. Ja. Wij gaan naar de klimopzaak. Dat is de grootste vastgoedfraude in Nederland ooit. Het gaat om 125 personen en bedrijven. Ik geloof 50 personen, 75 bedrijven. Ja. Die worden verdacht van, gaat u er maar aanstaan, staan. Oplichting, corruptie, witwassen, valsheid in geschriften. En het zijn ook niet de minste bedrijven. Het Philips pensioenfonds en bouwfonds zijn voor zo'n 200 miljoen opgelicht. En hoe is het nou gegaan? Wat is er nou gebeurd? Nou, Het komt er heel simpel gezegd op dat vastgoed voor heel weinig werd gekocht... en voor veel te hoge prijzen werd het doorverkocht... aan bijvoorbeeld de vastgoedpoot van Philips Pensioenfonds. En dat verschil, u raadt het al, dat verdween in de zakken van de verdachten... een heleboel geld. Nou, Vandaag zouden de eerst echt grote vissen voor de rechter staan. Twee voormalige directeuren namelijk van het Philips Pensioenfonds... Zouden, want vrijdag hebben twee advocaten van twee verdachten. een wrakingsverzoek ingediend tegen de rechters. Dat is heel modern. Ja. Dat, uh, dat is uh, usanza, dat worden, Een ziekte, bijna. Hm. Uh, journalist Gerben van der Marel. Hij werkt voor het Financiële Dagblad. en hij heeft ook met een collega een boek geschreven. De vastgoedfraude. En dat gaat over die klimopzaak. Gerben, uh, jij volgt het proces voor het Financiële Dagblad dus. en je was er vrijdag ook bij. Uh, advocaten baseren dat wrakingsverzoek. Op een gedichtje wat wij allemaal, of wij allemaal, ik tenminste en Tessel ook, op de lagere school hebben moeten leren. Jantje zag eens pruimen hangen, oh zo groot. Inderdaad, dat was uh, uh, het gedicht van Hieronymus van Alven uh, uit de 18e eeuw. En de rechter, heel opvallend, die vond het nodig om uh, daar een stukje uit voor te lezen. Mm -hmm. Het was uh, laat op de avond, het was al na zessen. Uh, en uh, ja, dat, het, eigenlijk de fase van het proces, het ging over de verleidingen van het grote geld. Hè? De, de, de appels of de pruimen dus die in de bomen hangen. Ja. Uh, en kan je daar nou wel vanaf blijven? En uh, resumeren... Zei hij: Als ik dit strafdossier lees, dan bekruipt me een beetje het gevoel van dit gedicht. Ja. Is dat nou zo erg? Het is eigenlijk heeft het ook wel iets vertederends... Ja, nou het heeft toch iets vertedens. Uh, wel grappig is dat een officier van justitie... eerder een ander sprookje had verteld. Uh, dat was enkele maanden geleden. En een andere advocaat had grappend, daarop aansluitend... ook een, een, een, ja, een, een soort sprookje verteld. Of een, een, een verhaaltje wat hij vaak aan zijn kinderen vertelde. Dus het was ook duidelijk ingegeven... door eerdere gebeurtenissen in die rechtszaak. En het was ook... Nou ja, het, was, het, het, het, het had een beetje kleur moeten geven misschien aan de zaak. Maar ja, die advocaten die zitten op het puntje van hun stoel. En die wegen elk woordje. Hmm. En is dit nou erg? Nou ja, maar wat af... is nou, wat is hun interpretatie op grond waarvan zij zeggen: uh, rechter, jij bent bevooroordeeld in deze zaak? Ja, nou dat. Zij zeggen. Hij heeft zich daarmee eigenlijk al op de schuldvraag uh, gericht. He, namelijk van, ja, die appels, he, die pruimen in die bomen... die, he, die, die zullen wel gestolen zijn. He. De jantjes die hier aan tafel zitten, he, die hier terecht staan... die zullen wel gejat hebben. Ja, Volgens had... mij gaat het namelijk... Ja, we gaan hier niet een hele uh, exegese van een gedicht houden... maar gaat het gewoon om dat hij duidelijk heeft willen maken... dat er sprake is van grote verleiding. En dat is onmiskenbaar natuurlijk zo. Dat is helemaal juist. Dat lijkt me een uitstekende analyse. Goed en de zo. strekking van het gedicht is ook... He, want als je even doordenkt... Van nou, als iedereen toch aan het doordenken is, waarom mogen wij dat dan niet doen? Ja, ja. De strekking is juist dat het jongetje afblijft van die pruimen. Ja. Het is uiteindelijk de vader die zegt... je bent gehoorzaam geweest, je bent braaf geweest, hier heb je een... Ja. En zit er ook niet iets bij uh, van de verontschuldiging? Want de tweede couplet, ik dacht dat het daar met name om zou gaan. Het tweede couplet staat ja, namelijk... Ja, dat is aan een boom zo volgeladen mist men één, twee pruimen niet. Precies. Ja. ja, dat zit er weer in het eerste deel. Dus het is, nou, je kan erover twisten. Eén uh, ding staat vast. Uh, de rechter heeft hier een ongelooflijk probleem voor zichzelf gecreëerd. Ja. Uh, linksom of rechtsom, uh, de zaak lag vanochtend dus stil. Uh, en het is onduidelijk wanneer die wrakingskamer uh, deze zaak gaat behandelen. Waarschijnlijk donderdag pas. Al die advocaten scharen zich nu achter het verzoek. Dat is, natuurlijk, dat is voor hen natuurlijk op een presenteerblaadje, want vandaag zouden er twee, wat Ger al eerder in deze uitzending zei, twee echte grote, grote vissen voorkomen. Ja, er waren de twee, twee oud-directeur van Philips. Die waren er ook vanochtend. Volle rechtszaal. En het werd heel spannend. De, de rechtbank van de afgelopen vrijdag zat er weer. Uh, en ja hoor, bij het minst of geringste springt een advocaat omhoog. En die zegt, uh, wij willen ons aansluiten bij het wrakingsverzoek van afgelopen vrijdag. Ja. Nog één uh, vraagje daarover. Hè? Want wij begrepen dat de, de andere rechters natuurlijk weer... zich vandaag over het wrakingsverzoek zouden buigen en een uitspraak doen. Dat is nu uitgesteld. Ja. Wat betekent dat? Dat het inderdaad, want jij zegt dat het een serieus probleem voor hem is. Ik dacht Eigenlijk aanvankelijk de rechter die dit moet beoordelen, die lag dat gillend weg. Ja, ik durf hem er eigenlijk helemaal niet in te, over uit te laten. Kijk, het is wel zo, de cijfers... Hè, er worden inderdaad, het is heel modieus... Uh, er worden er een paar honderd per jaar ingediend... en het is maar een, in 5% van de gevallen eigenlijk... dat het uh, wordt gehonoreerd. Mm -hmm. Maar het is het tweede verzoek in deze zaak. Uh, en uh, nou, het is duidelijk, hè, wat betreft die advocaten... staat niet hier hun cliënten terecht... en niet die vastgoedmannen staan terecht... maar of de officier van justitie staat terecht. En nu het, ligt zelfs de rechter onder vuur. Uh, dus in dat, in dat opzicht is het op eieren lopen... Uh, en moet je natuurlijk als rechter bij de behandeling van die zaak uh, heel voorzichtig formuleren? Want hoeveel hoe ze... wrakingsverzoeken ja. kan één rechter zich eigenlijk permitteren? Dat nou is ja, nogal wat. Dit is inderdaad de tweede wat je zegt. Ja, is het, het is de ja, tweede. Je kan ongelimiteerd blijven wraken. Uh, uh, maar goed. Ik, ik moet zeggen, ik, ik stapte naar buiten afgelopen vrijdagavond... en ik keek wel op, eerlijk gezegd, Oeh, uh, dat ja. hij uh, dit had gedaan. Want ja, je geeft, je geeft die advocaten munitie en dat zijn niet de eerste de beste. Hè. Dat ja, zijn, en vooral uh, ook omdat we net die zaak hebben gehad met Wilders... waarbij die rechters ook gevraagd zijn. Dan, dan denk je toch als rechter, ik veroorloof me maar even geen enkele frivoliteit... Ja, nou dat is ook wel moeilijk. Hè? Want uh, ik moet het ook een beetje voor me opnemen. Want het is een zaak die, uh, die ongelooflijk. Nu al zeven zittingsdagen. En uh, hè, dat is van ochtends vroeg tot, tot, tot na zevenen. Mm. Uh, en uh, je kan niet altijd even zakelijk blijven. Hè? Je probeert ja. ook een band met die verdachten op te bouwen. Je probeert ze natuurlijk in gesprek te hè, Gewoon ja. gesprek te voeren mm -hmm. met ze als normale mensen. Uh, en daar moet je jezelf uh, af en toe een grapje veroorloven. Of een frivoliteit. Of, uh, uh, dus in dat opzicht is het is het wel begrijpelijk dat ja. hij af en toe het ijs probeert te breken. Ja, voordat we vergeten waar we het over hebben eigenlijk... Uh, uh, wat is precies de verdenking tegen deze twee ex-directeuren... van het Philips uh, Pensioenfonds? Nou, heel kort gezegd, het is het aannemen van, uh, van smeergeld. Hè. Het oplichten van je, van je eigen werkgever... door je ondertafel geld te laten betalen. En Ten zo... einde wat te doen dan? Uh, nou ja, door uh, vastgoed uh, goedkoop weg te geven... Ja. of vastgoed te duur aan te kopen. En wat wel belangrijk is... Uh, er is sprake van een criminele organisatie volgens het Openbaar Ministerie... En daarom kunnen die advocaten nu ook allemaal druppelsgewijs... nu zich aansluiten bij het wraakingsverzoek mm. van... kijk maar, het, is, hè, het werd toch als één groep gezien. Ja. Nou zien wij ze ook als één groep. Ja, ja, ja. En uh, sluiten we ons met z'n allen aan bij het wraakingsverzoek. Oké, okay. het is uh, zo dat de rechter uh, eigenlijk inderdaad voorzichtig had moeten zijn... omdat hij blij mag zijn dat hij in deze zaak überhaupt iemand voor het hekje krijgt. Want uh, het grootste deel van, van de verdachte komt helemaal niet eens voor. Omdat er ook in deze enorme zaak ontzettend geschikt wordt, zoals dat heet. Dat is, uh, om het maar eens heel kort door de bocht uh, te zeggen, tegen betaling proberen onder je proces uit te komen. En dat lukt dan ook vaak. En daar wordt veel bezwaar tegen gemaakt. Wij hebben uh, een andere gast, ik weet niet waar... maar ergens in de studio uh, in Nederland ook zit Frank van Blokland. Ik zit in de studio in Den Haag. In Den Haag, hartelijk ja, welkom. U bent directeur van IVBN. Dat is de belangenvereniging van grote beleggers in vastgoed. Dat zijn pensioenfondsen en zo. En uw vereniging heeft een groot probleem met dat schikken. Waarom eigenlijk? Ja, we hebben gezien dat er nu in twee grote rondes uh, allerlei schikkingen zijn getroffen. En wij willen natuurlijk die sector zo schoon mogelijk hebben van allerlei dubieuze partijen. En een schikking, dat, is, dat schept een heel groot grijs gebied. Een veroordeling in de rechtszaak is duidelijk, partij is schuldig. Mm -hmm. Een vrijspraak is ook duidelijk. Maar schikkingen treffen, en met name schikkingen treffen die variëren tussen de 40 miljoen... zoals in één geval is gebeurd in deze zaak, of voor een paar tienduizend euro... Allemaal die, dit soort schikkingen worden dan als het ware getroffen. De sector krijgt niet te horen hoe precies en waarom er geschikt is. Wij weten alleen maar dat er een schikkingsvoorstel is getroffen. Mm -hmm. En dat maakt dat mijn leden en allerlei andere marktpartijen... bouwbedrijven, ontwikkelaars en allerlei andere uh, grote professionele bedrijven in de overheden sector... Overheden ook waarschijnlijk. En, over en overheden idem dito, Dat die eigenlijk niet goed meer weten hoe nou te handelen... met zo'n persoon met wie een schikking is getroffen. En wat voor risico loop je dan? Stel dat je zegt, van nou, er is geschikt, dus dat betekent het niet zo heel ernstig kan zijn. De man heeft vast uh, op zijn schreden teruggekeerd. We gaan met de MC, dan gaat het fout. Bent u dan de klos? Dan zijn mijn leden, zijn de klos die dat gedaan hebben, dat klopt. Er zijn natuurlijk belangrijke partijen, zoals de Nederlandse Bank... die toezicht uitoefent op de pensioensector. En uh, die dus ook heel nadrukkelijk van de vastgoedsector vereist... Mm -hmm. dat daar zeer goede procedures zijn en goede screening plaatsvindt... van al die mensen met wie er zaken gedaan wordt... Mm -hmm. En ja, de Nederlandse bank die zegt zoiets bij twijfel niet inhalen. <coughs> en dat is natuurlijk een heel vaag en arbitrair en subjectief criterium... waar wij als sector heel moeilijk wat mee kunnen. Maar als u leden dan de klos zijn, hè? Wat, wat betekent dat precies, de klos? Wat gebeurt er dan precies? Nou ja, het toezicht uit de Nederlandse bank is op die pensioenfondsen die onder andere zeg maar, voor gemiddeld 10% van hun beleggingsportefeuille in vastgoed beleggen. Ja. En de Nederlandse bank kan natuurlijk allerlei eisen stellen aan dat, uh, aan dat toezicht en, en allerlei uh, rapportages Ja, maar, wat, maar ik bedoel, nu is het fout gegaan. Komt er dan een boete of zoiets? Nee, dat niet. Maar wat, hoezo, uh, wat, wat is het nadeel dan wat ze dan ondervinden? Ja, u moet zich voorstellen dat er natuurlijk in de wereld van het vastgoed... Uh, in het professionele vastgoed gewoon uh, regelmatig transacties worden gedaan. En die transacties die zijn belangrijk ook voor uh, een goed belegd uh, uh, pensioenkapitaal. Wij zien dat heel veel, uh, dat de, de, de, de Nederlandse bank als toezichthouder... in zekere zin uh, dat risico van vastgoed erg overschat. Mm -hmm. En dat betekent ook dat het aantal beleggingen in vastgoed in Nederland... wat toch ook belangrijk is voor de Nederlandse economie... Uh, zouden kunnen gaan teruglopen. Ja, ja. Dat is Oeh, okay. Maar <tie> maak het nog, nog even over dat schikken, hè? Uh, Die Jan van Vee, een van de hoofdverdachten, die heeft geschikt 70 miljoen maar, maar liefst. Maar daar staat wel bij dat dat niet betekent dat hij ontslagen is van rechtsvervolging. Maakt dat dan nog voor u iets uit? Want hij komt voor de, voor de rechter. In dit geval, en ook vanochtend in de zaak tegen de twee oud-directeuren van Philips Pensioenfonds... Uh, is inderdaad ook nog rechtsvervolging ingesteld. Ja, hmm. het maar wij hebben al natuurlijk... bezwaar niet... Nou, in zekere zin, um, er is ook geschikt voor, door partijen die niet voor de rechter komen. En dat zijn partijen die zich vervolgens weer eigenlijk doodleuk in de sector melden. Van ja, kijk eens hier, ik heb een schikking getroffen. En ik wil graag weer zakelijke relaties met jullie aangaan. Ja. En ik wil mijn handel weer oppakken. Gerben van der Marel, dit en dat schikken. Um, het OM is ook door deze vereniging aangesproken. En die vindt het eigenlijk heel gek dat ze met kritiek naar buiten komen. Want zegt, zegt het OM, ja wij zijn hierover in gesprek en daar komen we wel uit. Wat, wat, wat, wat, wat zeg jij hiervan? Als jij deze zaken zo goed volgt, die schikkingsvoorstellen. Wat, wat, wat moet je daarmee? Wat moet je met de mensen die schikken en vervolgens weer vrij het veld in indarten? Ja, dat is inderdaad een, heel ingewikkeld. Hè? Wij merken: we hebben dat boek geschreven. De vastgoedfraude is in, nou ja, nu anderhalf jaar uit. We merken dat er mensen echt een schoonmaak in die sector willen inzetten. Mm -hmm. uh, en dan vinden ze eigenlijk dat uh, het Openbaar Ministerie ze een beetje laat vallen. op het moment dat ze zeggen: van nou, die mag ermee wegkomen. met een taakstraf en het betalen van een geldboete. Uh, omdat je dan inderdaad niet weet of iemand schuldig of onschuldig is. Mensen leggen het op hun eigen manier uit. Het OM zegt: nee, die zaak was hartstikke sterk. Uh, en, uh, maar we schikken toch om pragmatische overwegingen. Want ja, die rechtbank kan die zaak niet aan. en het is heel veel werk en heel gedoe. Is dat trouwens ook niet wel een beetje waar als dit allemaal. Gers had dat een beetje voor te rekenen vanochtend. als dit allemaal voor de rechter moet? Komen, en hoger beroepen en noem maar op, dan, dan, dan we halen we het eind van de wereld niet eens. Nee, dat klopt wel, want dus we hebben nu ook al 46 uh, zittingsdagen en er komen er nu alweer een paar bij. Uh, dus het is wel iets, er is wel iets voor te zeggen voor dat, de, de pragmatische oplossing, want dan snijden we een deel van die zaak ervan af, maar daar is de markt natuurlijk niet mee geholpen, want nee. die, die marktpartijen die hebben gezegd van, nou ik, het, ik had helemaal geen zin in die rechtszaak en die publiek, altijd die, die vervelende pers erbij, uh, ik heb gewoon een bedrag betaald, maar ik heb het niet gedaan, ik ben onschuldig. Nou ja, ga er maar eens aan staan. Wat doe je dan als, als marktpartij? Nou, dat doe je wat uh, uh, de, uh, uh, uh, de vereniging van Frank van Blokland gedaan heeft. Dan klim je in de pen en dan hoop je dat het OM en de Nederlandse Bank... Uh, daar eens eventjes hun licht over laten schijnen. Nou, één ja, oplossing is, is erg voor de hand, uh, ligt erg voor de hand. En dat is. Laat het OM nou gewoon een schikkingsdossier publiceren. Hè, waarin alles alle openbaar. feiten, alles openbaar. Gooi het maar naar buiten. En dan kunnen marktpartijen zelf bepalen. of ze ja. zaken doen of niet. Oké. Okay, Gerben van der Marel van het Financiële Dagblad. en Frank van Blokland, directeur van IVBN. Heel erg hartelijk bedankt. En de villa is zometeen na het nieuws van vier uur bij u terug. Ha, ha.